Sorry, gaat. Oh, de kop op de wind. Lukt niet, kaptein? De kop valt steeds naar af. Kaptein, er zit een tos in zat, Nou, hoe komt u voor de donder? Ik weet het niet, maar ik kan wel proberen om eruit te halen. Goed, ga je gang. Dan denk er dan één hand voor jezelf. Nou, houden jullie zo. Is dat begrepen? Anders zijn we er allemaal geweest. Ik dus even aan dek kijken hoe het daar staat. Wat gebeurt hier voor tot onder? Van Van der het varen! Hij is met een lijn boot gesprongen! En aan de troskappen. kappen! Donder, Sir kwa jongen Maar het is onze enige kans! Daar! Daar is hij! Naar de tros! Hij heeft het te pakken! Ja! Ja! goed zo! Los! Hij heeft het nog geleverd! Trekken we de stapje van boord! Hollands gloei.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 door hoogtemeting van hemellichamen... met gelijktijdig vastleggen van de middelbare tijd... Ah, vind je het hier niet heerlijk rustig? Oh ja, dan laat ik weer zo'n blokje zeker zien. Ah. Wat is er, Jan? Je zucht is een oude stoommachine. Ach. Is het... is het die school? Ja.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 Je hebt natuurlijk gelijk, meid, maar ik word er zo'n zoetjes aan gek. Mijn kop past van die kruispeilingen en hoger ritme. En altijd weer die vragen, die vragen, die vragen. Doen de havens langs de Amerikaanse westkust? Hoe veer je in een sloep te water? Wat staat er in de wet op de huishouding en tucht? Waar zit het lid in zaadhout? Wat, wat is de sfeerling? Hoe is de inrichting van de scheepsplanplanetketen? Wat is de jufvrouw en Wat is het verschil tussen vaste sterren en planeten? Wat is lopend en staand tuig? Waar zit de berghoutsgang? Wat is de kabelslag en wat is het Hoe een allemansnij? Doen de havens langs de Amerikaanse hoofdstuk? Wat staat er in de wet op de huishouding en tucht? Meneer Van Munsen, verwacht je. Ga je gang maar wandelaar.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 Zet die paraplubak weer overhand. Uh, Tuurlijk, meneer. weer. lief, meneer. Dag, meneer. Wil jij nog wat drinken? Nou, ik geloof wel dat we het verdiend hebben, hè? Ja. Klaas, nog een bier en een champagnepils. Komt eraan. Dus morgen is het zover.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 Ik heb er eens een Henk voor zijn bakken gegeven. Maar toen wordt helemaal mis. Een enorme knokpartij is geworden. Iemand heeft me toen met een vork in mijn bil gestoken. Snacht aan het roer heb ik staan krippen van de pijn. Oh, lieverd. Uh, het was een rot reis. Ik heb weinig geleerd in van school. Maar wel voor mijn leven. En daarom moet ik dat examen wel doen. Je zal het zien. Ik haal het nooit. Ach, Jan, lieverd, zo moet je er niet praten. Natuurlijk haal je het wel. Luister. Altijd. Altijd ben ik bij je, mijn man. Ga u hier maar zitten, meneer wandelaar. Als het uw beurt is, kom ik u wel halen. En, uh, oh ja... Wil u wel rekening houden met het bordje wat er hangt? <tosses> <tosses> Niets puur. Niet roken. Aardig mannetje. Niet spuwen. Als ik slaag krijg, hier is dalen, Niet roken. En dan sla ik ik dood. Spuwen niet. En roken niet. Spuwen. Roken niet. Ik noem de havens langs de Amerikaanse westkust. Niet de wups en niet de kor. Waar zit het midden zaadhout? Tijnen wups... En de kor. Hoe lijnt ten en ups? En de kor. Tijn de bups. Meneer Van der komt u maar mee. Uw beurt. Gaat u maar naar binnen. Ja, maar zitten, meneer Wandelaar. Juist. Wij willen u graag een paar vragen stellen. Ga uw gang, meneer Van Lee. Zet u eens een koerslijn af in deze zeekaart van punt A naar B. Wat moet je zoal weten als je van A naar B moet varen? Wanneer is de declinatie van de zon het grootst? Hoe bepaal je bij kunstnavigatie een zicht van bestek? Wat betekent een lange stoot? Welke soort peiling geeft de best betrouwbare Welke resultaten? Welke zijde vind je de kluiverboom voor een driemastvol Dat is een halfjein. Hoe werkt de boorvaart? Wat is een zogenaamde wassende kaart? En geef een verklaring van het feit dat. De... Opletten, daar komen ze. Ja, ja, ja, we... Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de glorie, in de gloria. Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! ik nooit verwacht. heb ik dat ben jij zeker verantwoordelijk voor. Oh, dank dan, Jan. Hartelijk geluk gewenst. Oh, oh jongen. Dank u wel, meneer Deikmans. En ook mijn wensen, Jan. Dank u, meneer Dijkwans. Hé, hey, kapitein Bas. Kon u de fortuna sober in de steek laten? Fijn dat u er ook bent. Ja, ik hoor het toch bij. Gefeliciteerd, kerel. Nou, dat is lang geleden. Nou, en dan nou allemaal een dronk op de jarige. Ja. Wat? Wat? Wat zeg ik nou? Op de stuurman. Ja. <laughs> Proost, stuurman. Proost, stuurman. Proost, stuurman wandelaar. Proost, juffrouw Dijkmans. Zo, en dan gaan we allemaal weer zitten. En moeder, jij zorgt ervoor dat de glazen ook wil blijven. En dan moet jij ons eerst maar eens vertellen hoe het vandaag allemaal gegaan is, Jan. Ja, ik ben ook benieuwd om te weten hoe dat vandaag dat dat gebeurt. Ja, ik heb nooit examen hoeven doen. Nou, ik, ik heb zeker eerst een half uur in een wachtkamer moeten zitten. Voor de beulen trekken me hadden.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 dood of levend, naar een eind. Ach, een schat. Maar toen moest ik commando's geven voor het strijken van de stoep. Nou ja, die wist ik wel. Die heb ik mijn leven lang gehoord. Ik heb zo'n bullen als een gek. Prop in de boot, roer aanhangen, ganglijn naar voren, voortakel stijf zetten, achtertakel stijf zetten, klampen omklappen, enzovoort. Ja, nou, daardoor werd ik mezelf weer een beetje de baas. En natuurlijk waren de zenuwen die bij moores wilde leren. Ik heb mezelf uitgevloekt voor schoft...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 Ik heb het zo vaak in mijn leven meegemaakt, met kennissen, met buren. De zee is vaak een vijand die op je loert, net als je treffen, er geen erg in Ja, Maar de zee is ook een vriend. Met elke dag weer een ander gezicht. Wind en golven zijn nooit eender en dat maakt het juist zo boeiend. En daar heeft een landrot geen begrip van. Hey, misschien niet.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 Tot ziens, meneer. En, en nogmaals bedankt, meneer. De oh, Aurora? Betekent dat dat je voorlopig geen lange reizen hoeft te maken? Ja. Oh. Ben je erg teleurgesteld? Och, nee. Natuurlijk niet. Alles op zijn tijd, dus zoals meneer Munsen zegt. Ja. En eh, als je nou voorlopig nog thuis blijft, betekent dat... Nou ja, dat... Nou, wat betekent dat? Dat we kunnen gaan trouwen. Trouwen? Ja, natuurlijk. Nou kan het toch? Trouw? Grote hemel. Daar heb ik nog nooit aan gedacht. Trouwen? <laughs> ja, natuurlijk. Nou kan ik krijg een beetje trouwen. Jij als... Oh, Nelly, kom hier meid. <laughs> nee, ja, nee, niet zo op straat. Alle mensen kijken naar ons. Kom mee. Oh lieve kinderen. Wat vind ik dat heerlijk voor jullie. Oh, kom hier, Jan. Kom hier, mijn jongen. De jongen.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 Wie moet er nou getuige voor oh, jullie zijn? Ja. Een getuige? Uh, nou, uh, uh, ja, tuurlijk, kaptein Bas. Oh, kinderen, ik ben zo gelukkig. Was het maar vast zover.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 je pomp, netjes op een stoel. Hmm. Dat is nou jouw huis, Jan Wandelaar. Alles is van jou. Ja, die schoorsteenmantel ook. En die pendule, beste pendule. En die twee fasen: mooie zware vazen van brons. En dat herdrinnetje ook allemaal van jou. En die mooie spiegel. Rick? Ik heb een nacht in het verkeerde. Ojo Jan. Hojo. Ach, ben je makkelijk. Dag, lieverd. Mm. Mm. Lekker geslapen? Oh, heerlijk. Was je aan het Spelen? Nee, nee, nee, maar ik dacht eraan dat u alles voor mij is. De schoorsteenmantel, de pendule, de vazen, de meubels, het huis, de hele rommel is voor mij. En jij bent ook voor mij. <laughs> oh ja. Zou jij er niet eens theewater gaan opzetten? Theewater?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 Een puikenzeeman en opvreten zal je zo dadelijk niet, maar dat is een woesteling in de waard. Laat je niet paaien voor werk dat je niet aan kan. Denk aan de vrouw die thuis op je wacht. Oh, laat mij maar waaien, schipper. Ik red het wel met die hanneke maaien. Nee, Nelly, nee, nee, die sextant niet inpakken. Waar zijn mijn laarzen? Mijn laarzen. Daar, ja, vlak voor je neus. Oh, ja. Nou, uh, ik zal jullie niet langer ophouden. Goeie reis, Jan, en denk er dan wat ik je gezegd hebt. Uh, ja, tot ziens, schipper. Dag Nelly, meid. Ik kom je nog wel eens een keertje opzoeken. Graag, schipper. Jan, jongen. Zou je maar beloven dat je uitkijkt met die Shimonov? Schipper Bas zegt... Heeft... Ja, Bas kan de rollen krijgen. Laat je door die man toch niet overhoop kletsen. Ja, Bas weet ook Bas we... weet niks. Luister toch niet naar het gezemel. Maar iedereen weet dat die Shimonov niet te vertrouwen is. Hij heeft aaltje van Joris de man... Ja, Shimonov heet die. Shimonov. En als iemand die man kent, dan ben ik dat wel. Jij? En je hebt hem nog nooit gezien. Maar ik heb al zoveel van hem gehoord dat ik hem zo kan uittekenen. Hij man donker dan? Ieder kind weet hoe donker aan zijn gebroken been is gekomen. Alleen jij... Maar ja, zal jouw potverdomme dus één ding vertellen, Drilboer, dat je ben... Jij kan nog een peut in je maag krijgen, maar luisteren zou je. Horus. Het, het kan mij niks schelen, hoor. Maar als je, je vandaag of morgen op een baan naar huis komt dragen... dan pas zal jij ook weten dat... Oh, Jan. Lieve toch, mijn liefheid. Jan, beloof me nou hè, dat je je niet groot zult houden tegenover die man. Groot houden? Wat zal ik me nog groot moeten houden? Maar ik kijk je toch langer dan vandaag, lieverd. Jij bent zo'n opschepper als je de wind in je kop hebt. Toe Jan, al hou altijd één hand voor je eigen, hè? Beloof me dat. Ja. Ik... Nee, nee, nee, nee, niet zoen, Judas. Beloof me dat, hè? Probeer niet de kapiteinstrip op je eigen wijze mouwen te pogen op je eerste reis. Hou één hand voor mij, voor, voor ons, ja? Ja. En mag ik je dan nou nog een zoen geven? En laten we nou niet verder mee kippen, Jan? Nee, meid. Dit is onze laatste avond voorlopig. Morgen is vroegdag. Je vader gaat weer mee naar de haven. Nou, daar ligt hij dan. De Jan van Gent. Nou. Als je het mij vraagt, ziet hij er niet altijd best uit. Moet je eens kijken naar die huid. Vol roestplekken en butsen. Tjoh. En toch is ze nog geen drie jaar oud. Maar ze ziet eruit als twintig. Tjoh, moet je die schoorsteen eens zien? Ze zijn allemaal kaal en alles, dik onder de roest en het gruis. Ik had wel gehoord dat het of een smeerpiet is... ...maar dat een no Hollandse schuiter nog wel van Münster er zo bij kan varen. Nee, je ziet die kerels aan boord. Lijkt hem al niet veel beter als het schip. Havenloos en afgeboot. Kijk nou eens, die vent met die bolhoed. Die had rustig zijn broekzak en doet zijn behoefte over de reling. Fijn stelletje, het mij vraagt. Tja, ik heb veel zin om me vandoor te gaan. Ik heb gemonsterd als stuurman op een zeesleper... En niet als gierschepper met een Nou ja, misschien valt het nog wel mee. Nou, laat wat hopen. Nou, dan ga ik maar eens aan boord. Houden jullie een oogje op Nelly en vertellen maar niks van die troep hier. Komt in orde. En probeer er maar wat van te maken, Jan. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Goeiedag. Goeiedag. Ik ben de nieuwe stuurman. Wandelaar, welkom, stuurman. Ja, naar stoppen de boosman. Hé, uh, hey, Henkie, hier, komen. Breng We naar een smerenblits in de bulletjes van de stuurman als zijn hout. En opschieten! Waar komt u vandaan, als ik vraag, mag, stuurman? Van de Fortuna. Van de Fortuna? Van het uitschloot? Ja. Het gaat hier wel een beetje anders doen. Je moet het wel merken. Die indruk had ik al. Wat is hier los? Waarom wordt dit niet gebeurt? Los, Los, lapszwansen, dan moet het naar het hospitaal. Van dat mazel is er eigenlijk zelf aan het wagen. De kapitein? De kapitein. Dan ben die schweinerei weg damit! Kleiner, leus, weg damit! Wer bist het? Ik ben de nieuwe stuurman. Moment mal! Ruwe daaronder, stuurman! Man kan zijn eigen wapen niet verstehen, Ruhe! Also, wil ik al een stuurman, ik ben Schimonov. Wandelaar is mijn naam. Zo, boer. am besten, gehen maar naar die katerhütte en maak je je zaak in orde. We fahren om 7, ik zie dan ja. Hé, nee, domdus nog, man. Dat is een loos. Maar altijd zometeen op de aanzien. Dat te gewerkt wordt. Luise oh, kinder. Het is al heerschap. Oh, daarvoor valt wel mee, man. Het is hier nog helemaal geen eh, jonge herenschool. Hevel een grote bek. Maar in een schemen of wijs hakken ze hun vinger af. Dat zou ik niet graag alle blauwe willen hebben die hij geschopt heeft. Nou, ik ga inderdaad de spullen maar eens uitpakken. Dan. U hebt het gehoord. We waren om zeven uur. Bestemming, Hul.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 Zo te merken... Kijk, mijn pijpje, kom ik roken. Hier kom. Nog een pijpje komen De meester naast me vraagt of ik even bij hem kan komen. Ik ga straks verder. Alvast pakkert, Hou ah, die meester. Kijk uit. Wat? ik zit door ah. Het voor beide mijn kop gekost. We moeten dingen de onderin. Ze hier met een handpot. Ik hou van geraniums. Is dit ding echt? Maar nee, het is kunst. U vindt het gezellig, een blommetje. Het is wel uitkijken. Die pot maar de half hut met die deining. Hmm, dus even wennen. Maar zit de stuurman even te pakken? Ik blijf de kooi als je het goed vindt. Ja, kijk maar eens op. Hoe vind je het hier? Oh, een Beetje druk als je het mij vraagt. Met al die printjes, plaatjes en foto's. Ja. Bout met tweede zegt dat het net een bordel is. <laughs> kan hij weten. Ja, dat, is, dat is mijn gezin, dat is mevrouw Ali, de vijf kinderen Piet, Freek, Henny, Doortje en zusjes. Ze lijken allemaal een beetje dik, maar ze hebben bewogen vandaag. ook <lacht> dan? Ja, bijna een maand. Maar dat was zo'n toren voor de boek, dat valt niet mee, jong. Maar het is goed dat je vertrouwd bent. Als iemand moet een vrouw, moet een gezin hebben, daar gaat niets boven. Varen zonder vrouw die thuis op je wacht is, varen zonder licht in een hartstikke nacht. Al wie ter sleepvaart wil gaan, moet eerst gearmd voor de vliegstoel Het is een oud-runnerschrijfje, maar het is een wereldvol waarheid. Hou je van lezen? Ik heb hier nog een boek ook. Meer kijk eens. De correcte briefschrijver. Wat hm? droom ik? De herder. Vrouwenvlees bij afslag, mag je best leden. Ik zal er aan denken. Je ben je al... Uh... Ben je gewend aan die hond voor de kaptein? Nou, nog niet helemaal. Vannacht, tijdens mijn wacht, stond hij plotseling achter me, aan ja. de brug. Met een oliejaar over zijn ondergoed. Zonder een woord te zeggen, stond hij maar naar me te loeren. En plotseling was hij weer verdwenen. Doet hij dat wel vaker? Ja, ik wil alles zelf in de gaten houden. Hoe is hij er eigenlijk zo terechtgekomen? Hij was uh, schipper. Op een wistische ijsbreker. Je moest hier dokken in Amsterdam. Nou, maar dan zegt hij die Jan van Gent op stapel staan. Dan daar is hij toen zo verliefd op geworden dat hij zich door de eigenaar heeft laten kopen. Mm. Ja, dus uh, beste Zeeman, daar niet van, maar... Nou ja, wacht maar af. Dat lijkt mij het beste. Wat uh, zeg je overigens van onze schat? Nou, eerlijk gezegd, nogal een smeerpoel. Je kan het ook anders, er is geen tijd voor onderhoud. Kijk maar eens naar mij en Rayes. Rayes wat? Rayes, hoe oud ik ben. Mm. Nou. Uh, 4, 45? Nou, oh, sir. 35, hij ah ja, is er. En hoe komt dat, denk je? Zeven jaar gevaren. met bij elkaar vier maanden uit de touwen geweest. Ja, joh. En zo gaat het met die diepwaterschuiten ook. Jakkeren tot ze op elkaar vallen. En vrij af krijgen ze niet. Verachtig. Wie met de sleepvraatsel Zo, hier ben ik weer, meid. Even een boom opgezet met de meeste...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 En het is net of je naar nou me lacht. Verduiveld lieve foto. Pak het, Jan. Ik ben benieuwd hoe lang hij hier wil liggen. Ja. Die is allemaal staan goed naar die sleep. Zullen we hun ogen er niet van afhouden? Nee, maar de sleep is belangrijk voor ze. Drie maanden lang zal dat loggen kadaver achter ze aanzugelen. ...en wat liefde omringd worden. De verpleegsterdjes zijn benieuwd naar een patiënt. Zeker weer zo'n pokken zuiver. Maar nee, hey, het is een lichter die zwakker is van de sleepboontje. Een baggermolen. En donderop aan je werk, lapsoze. Ah, ja. Jongen, we zien dat molentje door de guis. En Boots, kunnen wij een voorbeeld aan nemen? En die hondjes van Emmertjes. Mooi zwart met een wit randje. Uh, maar kijk wel voilà, aan dat je met die hondjes niet een slecht weer verzaald raakt... dan ze zo van de ladder. En wie eronder staat, krijg je eens de kans om te roepen... ...1-0 voor magerij. Nou, toch heb ik eens een kind. Die zo'n klap met een emmer overleefd hebben. Overleefd? Glets niet, joh, Maar dat je hem moer wijst. We nou, hebben met mijn eigen ogen die deukjes en laten zien. Ja, is... Onder zijn haar. Je kon je hand er op zijn kant inleggen. Ah, ja, ventje, staat te liegen dat je barst? Nee. Hij gebruikte die deuk om guldens weg te goochelen. En als, als niemand die vinden kon, dus ze mochten hem uitkleden, dan mocht hij ze houden. Hij ja, is er zeker rijk van geworden. Oh, dat weet ik niet. Ik heb het ook wel van horen we zeggen. Oh, ja, dat is natuurlijk heel wat anders. Hè? Ja, man. Je naar die eigenaar van een molen voor papier. Kein hond de wal op. En naar de waardigheid breekt ze de poten, ja? Welke ja, tijd? Hoe ja, je dat? We mogen niet eens aan wal zitten. Ja. Wat zijn dat voor wat streken? Hey Hé, hey, wacht maar even, wacht maar even. Stuurman, stuurman, die jongens horen nou lekker net voor onder. Kom eens gauw kijken. Als je niet heel gauw maar dat je weg smeren of dan zal ik je een lek laten horen wat je niet voor terug hebt. Vooruit smeren. Goed zo, stuurman. Geef ze op bliksem. Het zijn er, vrouwen. Waar je ze slaapt doet dolle op je worden. Kijk maar net de kapitein. Nou, ik ga naar beneden. Ze zijn toch niet zo gek hier. Wie weet, wil ik over een maand of wat ook niet meer van deze schuit af. Maar een verfje zal ze hebben en het koperwerk zal glanzen. Boots! Uw man. Zet hier niks, meer dus aan het werk, zolang we hier moeten wachten. Roest pikken, verven en poetsen. Die schuit moet nodig een beurt hebben. Mijn idee, Uwman. Zet ze aan het werk en hou een oogje in het zeil. Ik ga wel even een brief posten best Zo terug. We is even voor kelerenstreek? Hoe is in plaats van de stad in? Wek houden, doorwerken. Ja. En waarom mocht de stuurman dan willen, wel een wal? Daar heb je geen was mee te maken. Zorg jij er nou maar voor dat die buis gaat glimmen als de koperen spulletjes bij je moeder thuis. Ja, dan maar, wetter, wat is hier los? Goed zijn verven, kaptein. Orde van de stuurman. Stuurman, hoe is dat? In de kaart, kaptein. Hoe komst van daar van daarboor? Haushaltsschule? Van een schuit, waar de Schipper wist hoe ver er Die eigenaar, deze stinkende barmole. sei zeggen niet fahren. Die wetter sei nicht gut. der sack, sackt. We müssen warten, bis die luft wieder rein is. Blödsinn. Verdammt mal, dat kan viele Tage sein. Ja, Dan mag niemand verbod. Kein Hund. Wenn het soweit is. Ik wil niet ooit fahren mit jeder besoffen, is dat klar? Ja, Kapitän. Weer wat steeds slechter, de stemming van de jongens ook. We lopen rond met moord blikken. Als de kaptein verstandig was, Ach, he, we zijn. Wat verstandig. Ligt al die tijd op maar zo open in zijn <coughs> ik heb, uh, Ik hoor wel voor dat er ook nog kermis in de stad komt. Ja. Morgen zal je ze misschien nog binnen kunnen houden, die ouwe. Maar overmorgen moet de deksel van de kist. En dan mag de hemel weten hoe verder we omkomen en in welke staat. Ja.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 Wie is de wet, Niks te beter is bij gisteravond, kapitein. Nou, alles kan ik. Alles. Maar nu niet dat die wachten. Wachten drie dagen schon. Uh, kapitein, in de kaart huts zit een Engelsman. Kapitein van een driemaster, de Scottish Maiden. Hij vraagt of u die schuit voor hem naar South Shields wil slepen voor de sloop. South Shields.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 Ben je nog niet terug? Nee. Nou, maakt niks uit. Let op, jongen, nou moet het varen. Nou zal je je meemaken in zijn element. <coughs> denk je dat het doorgaat? Doorgaat, je, wat dacht je. Als dus je een beetje wild telegrafeert, niet eens met de rederij. Want geloof maar dat hij puur op toeren is. Nou, maak dan je borstman nat, want het wordt barstrecht weer. Doe leuze bossen op arbeid. denk met je loonplank. Stil, zet wat maar Wat zeg ik hier nou? Het is niet. Goed, schat. En extra oorlampen met weer dat is hoogwasser bekomen. Stil, hurry er. Alles voor ik snel. Snel voortwachten, du lapswanze! Stuurman, kapitein. Wil we neben die boot liggen, met twee mennen aan boord, deze windjammer en deze trosvet maken, klaar? Jawel, kapitein. Kees, Wille, hou je gereed om met me over te stappen? Hier heb ik wel eens van gedroomd, stuur. Waarvan? Dat ik nog eens op het driemasten zou staan. Hij zit niet te kletsen. Gees, kom op. Hulu, die trost moet vast. Kees, de voorlopen op de laatste schaam van de Ankerketting. Hai hai. Hé, Stuurman! Die kamer doet dat spleischat! Dat aan die booster! Hij hebt gelijk, maar het is gevaarlijk. Kapitein, als die staaldraad met die zware zee langs de boeg komt, schaaf Vielen! Kan ga niet knappen, zijn we er slepen. Maar klopt dat loempstuk. roet doe ik als bloos gaat zijn, is hij vervuld. alright, jij je zin. Dat kon je wel eens bezuren. Door het klaar, gaat jongens. Laten we een paar even sparting omheen om het schavieler tegen te gaan. Knel, uit de vijf, op Hij is geen te hebben. Laat maar kletsen. Misschien slepen ze in Rusland op een naakte tros. In Holland doen we het anders. Wat mag die Die hebben geen tijd meer. Tros vast. We komen eraan. Kom op jongens, als de bliksem terug naar de Jan. Ja, het gelijk fout. is officers element. Ah, maar varen kan die. Om zo'n over overstart te slepen in een open zee te brengen, dat is geen kleinigheid. Ik begin hard voor het monster te krijgen. Het zijn zeeluiden, zeeluiden. Eén verstaat zijn vak zonder meer, maar de ander maakt er een kunst van en dat doet ze helemaal nog. Zal ik het overnemen, kapitein? Dan kunnen we even uitrusten. Hoester, ach glaas, ik ben een oud De wind zit goed. Boots, zijn we meer zeil op die scoot. Meer zeil, ik had Ja, ze we hebben een stelletje koekenbakkers daar. Koffie voor de hele. Ja, bedankt, kok. Snijk me een paar mokken in. Moet je ze daar eens in molleren met dat zeil? Lekker te baka wel die zeil was het ook houdt. Moet je die doeken zien vlammen? Hier, die schotse bijten zeker dat je kwijt. Stuurman. kapitein. Dat is een totaal. Zo gaat het verkeerd. Kennis de zaal varen, broer. Jawel, kapitein. Maar hoe dat dan? Maak dat aan boord van de jammer komt. Jawel, kapitein. Boots. Laat de sloep klaarmaken. Ah ja, ja, stuur. Also maken. Hurry up. Hey, jullie daar. Slobpampers. Sloep klaarmaken om te strijken. Door de brega aan Kees de Kaap, jullie gaan weer met de stuurman mee. Overstappen op de Scottish maiden. Voortmaken staan niet de klos over. Ja, even een paar spullen pakken. Hoeft niet, wat je nodig hebt vind je daar wel. Nou, komt er nog wat van met die sloep? We zijn een graad van een reining. Kijk uit, stuur. Blijf uit de buurt van het Tros. Als er een klap van kreft is gebeurd. Had je geen zorgen Boots, we klaarden het wel. Bullen, Kees, kom op. Captain, I'm sorry. I take over command. No, I, I'm the captain. The Scottish Maiden is my ship. I don't go from the wheel. Vullen, take the roer over and bring the schuit in a koers. I. I. I do protest. You can't just tell me, sir. You can protest what you will, and as you're not smeared, slaak you by the door Shut up. I protest. I, I. I'm the captain. This is my ship. Ah, oh, maar tot voor de moment eerst weet ik niet stuur, stel ik jou al Zeker geen zeeleif. Notenbank natuurlijk. Bulle, Kees, jullie nemen ieder de helft van die keelers. Startzaaklade, alle zee vastjorden en boordlicht aansteken. Nog even, we gaan het donker in. Ik neem het roer. ai, ah, ja, je En als die kerels druk te maken, stamp ze dan in een botte koppen dat er maar een gaan. gaat. Wat kan de lons over Zo, Jan Wandelaar, daar was ze me dan. 25 jaar en kapitein. Niet gek.